Dit is Eewout de Jong met het NOS-journaal. Frankrijk roept zijn ambassadeurs in de Verenigde Staten en Australië terug voor overleg. Aanleiding is het pact dat het Verenigd Koninkrijk, Australië en de VS sloten over defensie. Onderdeel van het pact is dat Australië Amerikaanse onderzeeërs koopt... en een onderzeebootorder van 40 miljard dollar met Frankrijk opzegt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken is woedend en spreekt van onaanvaardbaar gedrag.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 De Amerikaanse vastgoedmiljonair Robert Durst is door een jury in Los Angeles schuldig bevonden aan de moord op een vriendin. De jury acht bewezen dat hij Susan Berman in 2000 heeft doodgeschoten omdat ze dreigde te vertellen dat hij zijn vrouw had vermoord. Berman zou hem een alibi hebben verschaft na de verdwijning van zijn vrouw. De nu 78-jarige Durst werd in 2015 gearresteerd nadat hij zichzelf had verraden bij opnames voor een documentaire.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 FEMS.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 Oh my Volg er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 But I don't know what I die But I Just watch me dance Double gum butt come this ass Ik tout niet meer terug. j'ai pas envie de rentrer chez moi ben. Si Als j'ai pas envie de fermer alleen gueule Als si ik j'ai envie de ik alleen ben. Als ik alleen Voilà Vous les sourires d'après Der et die flashs qui aveuglent à la télé chaque jour et les qui la couleur de l'amour Jamais le jour et qu'on coule dans son lit, en la planche de l'amour, et les souris honteux, qu'on l'oublie devant sa glace, en se disant je suis dégueu, mais je suis pas dégueulasse. Doucement zullen we het Op 106.9 is... Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zomerhits. I used to count my reasons Second guess in every step I saw the change of seasons Through a magnifying glass I learned the hard way honey Never looking back Go! Cause I am making